Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Al Jazeera werden twee raketten afgevuurd op een appartementengebouw in een drukke buurt. Het ministerie van Gezondheid meldt vijf doden en 28 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat de aanval gericht was op een belangrijke leider binnen Hezbollah. Volgens Israël is hij gedood, maar Hezbollah heeft dat nog niet bevestigd. Officieel geldt er sinds een jaar een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Maar Israël voert nog regelmatig aanvallen uit op het zuiden van het land. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft een nieuwe verklaring gegeven... over de reden waarom hij zijn enkelband had beschadigd. Volgens Bolsonaro maken medicijnen hem paranoia... Eerder had hij gezegd dat hij uit nieuwsgierigheid een soldeerbout tegen zijn enkelband had gehouden. De oud-president is veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een staatsgreep, maar zit nog niet vast. Hij werd gisteren opgepakt omdat hij mogelijk wilde vluchten. In de eredivisie is de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle geëindigd in 2-2. De wedstrijd lag meerdere keren stil omdat de lijnen op het veld niet zichtbaar waren vanwege de sneeuw.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.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 Ja, ik ga je uitdagen. Ik ja, ga je, ja. Ja. Ja. Nou, ik ga het er zo even bij slepen, want uh, met AI tegenwoordig <laughs> is het zo voor. Me. Uh, maar goed, laten we gaan eerst eens even naar David Gilmore met, uh, gaan met ipod spell on You. Ik het bij Otto uh, Poeters. En het doet me denken aan de Screaming. Uh, en hoe heet die meneer? Screaming Jay Hawkins. Ja, precies. Ja. Dat was de, uh, die heeft het eigenlijk. Lang, lang geleden, in de vorige eeuw. Uh, heeft hij het, uh, dat liedje bij elkaar bedacht. En uh, het laat allemaal laten rijmen. Ja, precies. En uh, dat is inderdaad een hele oude opname. En dan praten altijd over een videobeeld erbij. En wij laten de muziek horen. Een hele ja. bijzondere opname was toen die donkere meneer Screaming Jay Hawkins. Met een bordje door zijn neus en een in zijn hand en staat daar dat nummer... Zwaar onder de doop. Ja, ja, ja, want hij verklaarde zelf dat hij... Uh, uh, ...zo onder invloed was... ...dat hij de dag daarna niet meer wist dat hij het opgenomen... ...en uh, toen het nummer beroemd werd... ...moest hij de tekst opnieuw leren. was zijn verklaring. Ja. Maar, en dit was net een uitvoering van... Uh, ja, ...de weergaloze gitarist... Uh, ...David Gilmour van Pink Floyd... ...maar de zang was van Mika Paris. En dat is in Engeland een zeer beroemde dame... ...is over de grenzen... Uh, ...dus onder andere hier niet zo beroemd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 Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital, you remember that? Yes, I do. Well, it's something I never told you about that right? What did you While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was going to be your last, I was falling deep. Try. Uh -huh. het ook wel. Over door emoties. Ja, je hoorde het. Het. Nee. Of hij kan ze lach niet houden. Dat, dat zou natuurlijk kunnen. kunnen ja. Ja, ja, ja. Prachtig. Goed, dit was eens uh, even kijken. Hoe heette er onze vrienden ook alweer? Edmund uh, Sharp and the Magnetic zeros. Ja, ja. verzinnen in het maar. Ja, precies. Ja, dat zal oh. ook wel met een hasje, uh, met een sticky uh, nee, zijn nee, verzonnen. Nou, ja, en ik, ik zag net staan dat ze met een man of 13, 14 op een podium en soms zijn het er minder, maar dan zijn de muzikanten door het publiek heen aan het wandelen. Oh ja. Ik, ik zag al op die video dat ze ook uh, met z'n allen op de dak van een bus stonden. Ja, ja ik heb ik ook gezien. Ja. Ik ja. denk, mijn god, wat, uh, wat eng allemaal. Ja. Dat is, nou is niks voor mij. Echte ja. zwervers, echte reizigers. Ja. ja, ja, ja, precies. Nou, we gaan weer terug naar, uh, onder, naar onze screaming... Uh, de, nee, nou, I put a spell on you. Zo dus ja, moet ik het zeggen. We, we hebben de geschiedenis een beetje opgezocht, hè, ons. Ja.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 Ja, en deze uitvoering... Iggy Pop is vaker in onze uitzending geweest. De Godfather of Punk wordt hij ook wel genoemd. Drie hele snelle anekdotes. Wie herinnert zich niet de Top Pop-uitzending uit, in de 70e jaren? Met Last for Life moest hij playback ja. en lag hij te rollenbollen met kunstpalmen En uh, <laughs> iedereen dacht, we hebben nou toch in huis? Ja. En, die waren die... trouwens ook legendarisch, hè? Die opnames van, uh, van Ad ja, en Jenny de Jager. De grootste artiesten, hè? Ja.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 uh, uh, zanger, uh, Zangeres van de popgroep Le, Le, Le, Rita Matsuko Mij helemaal niet bekend Het doet een beetje als een klassieke dame aan Heel keurig en ze gaan lekker samen zingen Maar dan gaat zij helemaal los op zijn Uitdagingen en nou, Het wordt bijna pornografisch qua bewegingen ja, ja, ja, ja. Schrikkelijk lachen Dan zijn ze klaar met dat nummer En aan het eind zegt hij dan van, kom op we gaan gauw weg hier. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Maar het is ja al een mooie uitvoering Zowel om te zien als om te horen I'm <laughs> sorry.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 My cloud again Brings me back to where I really am Heels so because We in Haarlem allemaal elektronische sirenes. Uh, ja, de, geweldig. De, lekker bijgemixt. Maar van de stem, hè? Ja, een ja, prachtige stem. De, maar ze zingt niet meer, begrijp ik. Of, nou ja, wel hè? Toch. Ja, ze probeert nog wel uh, enige bekendheid te verwerven weer met mm. haar zang via die Music. Maar uh, ik zie geen hits voorbij stormen. Maar goed, je kan ineens weer geluk hebben. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Misschien moeten we er even een handje helpen. Hè. Dat, ja, we gaan dat een beetje pluggen. Ja, ja en, zo heet dat geloof ik? Hè. Ja, en nou ja, dan, en interviewen. Natuurlijk. Dus, uh... nou, laat ik, ik heb een verzoek voor een interview aan haar gericht. Dus oh. wie weet, gaat daar uh, wat van komen in de toekomst? Nou, geweldig. Nou, en we gaan naar onze laatste iPod panelnieuw Ja. Van, uh, nou, uh, niet de minste Josh Stone. Ja, mevrouw Joycelyn Eve Stoker uit 1987, geboren te Dover. En ze noemt zichzelf Josh Stone. En als we het over onverwaste blues hebben met een heel rauw randje, dan uh, is dat wel haar handelsmerk prachtige uitvoering van ons nummer. I put a spell on you. En uh, jij zei het terecht. Uh, toen wij dit voorbespraken. Hier worden de instrumenten eventjes helemaal uitgetest. <laughs> okay, dat is, uh, de, haar stem is geweldig. Maar het wordt uh, op een prachtige manier ondersteund. Ja, wat, hoe zat dat met die gitaristen? Want er zit een enorme gitaarsolo, geloof ik in. Ik dus, dacht uh, uh, uh, uh, was dat niet ook een bekende gitarist? Uh, oh dan moet ik even gaan kijken. Oh, okay. We gaan het eind van het nummer gewoon even ja. terug. Ja, hoor. Ja, goed. Uh, zes minuten en zeven seconden voor Josh Stone Benieten. en haar muzikanten.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 Ja, uh, ja, precies. <laughs> in het trottoir. Het is helemaal uh. wat sinister, hè? Ja, ja, uh, ja, ja, wat, ja. Wat zorgelijk. Ja. Ja, ja. Maar goed. Het was nog winter ook, dus alles is kaal. Dus ja. uh, uh, maar de, wat resteert is, is een uh, fantastisch nummertje. Ja, daarom. Gaan we naar luisteren? Kijk, school gaat uit. Ja.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 Voorій timing. Want uh, ja, de pianist was wat verlaat. Zodoende begonnen we een beetje droog met uh, Michel uh, Ponarv.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 So badly, do the wang, do the do the do do the I want you to come back to my love. I need, do, do, do, I need do, your, your love every day. I love you so well. I want you to know. I need your love so badly.